Dit is gedaan Evers met het NOS Journaal. Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh, heeft vorig jaar mei in de gevangenis een mede gedetineerde aangevallen. Dat meldt Vrij Nederland. De mede gedetineerde, Jesse R., is een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces.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 Er raakte niet gewond. De zogenoemde beklagcommissie van toezicht vindt dat de de 2 niet tegelijk op de luchtplaats had mogen laten. En kende Jesse er een tegemoetkoming van 25 euro toe.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 Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Louisa Perijn. Het onderwerp uh, is uh, maak werk van je dromen. Uh, ja, we kunnen vaststellen eigenlijk dat je door je beroepsverandering na die burn-out eigenlijk met de realisatie van je eigen spel begonnen bent, hè? Ja, daar komt het eigenlijk wel uiteindelijk om neer, ja, absoluut. Zou jij, wat jij dus afgelopen donderdag gedaan hebt, voor al die mensen, hè, waar we het net over gehad hebben. Ja. Uh, die, uh, ja, je noemt het geen duidingen, maar je noemt het readings of uh, coachings. Gesprek, coaching, coaching Ja, het zijn consulten. eigenlijk hele mini consultjes, zeg maar, wat ik doe. Ja. ja. Zou je naar aanleiding van dat mooie spel van jou, bij Mario... Laten, willen laten horen aan de luisteraars... hoe ze iets precies in zijn werk gaan. En Mario, zou jij dat willen? Als dat, uh... Ja, graag. Dat vind ik allemaal heel leuk. Nou, dan vind ik het ook leuk. <laughs> okay. um, het is handig als je vertelt wat je doet... want ja. we hebben natuurlijk geen camera ja. erbij. Nee, dat is natuurlijk een beetje jammer... want het zijn wel hele mooie kaarten. Ja. Maar goed, dan kun je altijd op internet... kun je die terugvinden op Droomwerk.org... kun je altijd even kijken hoe ze eruit zien. Um, ik heb een pakje kaarten dus in mijn handen... en die, ga ik, die moet ik altijd eerst even schudden... Dus dat hoor je nu waarschijnlijk ook gebeuren. Maar ja. jij gaat schudden, niet ik dus. Nee, ik ga schudden, want ik wil heel graag even dat de energie in deze kaarten zit. Okay. Um, maar waar ik eigenlijk een consult altijd mee begin, is van, ja, wat kan ik voor je doen? Uh, nou, mij zeggen wat ik nu moet gaan doen in deze tijd. Omdat ik toch een beetje op zo'n... Nou, niet een, een, een viersprong, maar eigenlijk misschien wel een zevensprong zit. Oké, okay. heel veel keuzes, heel veel mogelijkheden. ja. En waar moet ik nou heen? Ja, ja. Zullen we eens gaan en... kijken wat de kaarten roepen daarover? dat ja, lijkt me erg bedankt. Even schudden. En dan leg ik ze neer. En dan ga ik altijd op gevoel, kijk ik naar de kaarten. En dan zijn er altijd kaarten die op de een of andere manier me meer aanspreken dan anderen. En moment, en, moment, jij trekt de kaart ja, ik niet trek Mario, nee. oh, oké okay. en oh. waarom doe ik dat? omdat ik um, dat vanuit mijn eigen energie doe en daardoor meer contact maak met mijn eigen intuïtie en um, omdat ik je dadelijk naar aanleiding van die kaart ga vragen wat jouw intuïtie over die kaart zegt, voor wat betreft de vraag, oké, okay. dat vind dus, ik al heel vernieuwend, dat je, nou, ja. weer een andere aanpak ik dan altijd. Ja, ja. dat is de eigenwijze adelaar die weer komt, nou Mario ik ga deze eruit halen voor je ja. En um, ik ga hem je geven, mag jij hem zelf voorlezen en je mag ook beschrijven hoe de kaart eruit ziet en wat die kaart jou in het kader van je vraag vertelt. Wat zie je in die kaart? Ja, wat, ik, ik zal de kaart beschrijven, want ja. het is ook wel heel mooi hoor. Ik, uh, ik zie het strand, ik uh, zie de zee, um, ik zie uh, de lucht met wolken um, Vogeltjes. Heel veel blauw zie je ook. Ja, heel veel blauw. En aan de... Dat is een foto van Zandvoort. <laughs> ja, ja, ja. Hij is wel toepasselijk ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ik, ik ging dus nog verder. Hè? Ik ja, zie... ja, ja, nee. heel ver... ja, ik wil het altijd heel, nee, nee, nee, nee, heel nee. goed definiëren. heel goed. En aan, uh, uh, aan de horizon is een schip. Dat zal ook wel iets betekenen. Niet wat ik weet. Maar als je dan dichterbij komt, dan zie ik een zeemimie. Oeps. Met heel mooi lang haar. Zwart haar met een zeester in haar haar een mooie ketting op. Uh, ja, en semumin. Blauw dus. En daarvoor... staat een schatkist. Ja. Met daaruit... een plant. Wat voor plant weet ik niet, maar... Is het geen hè? Dat Nou, nee. Zou ik dat bestempelen als zeewier? Zou, zou kunnen. En een grote schelp. En aan de andere kant ligt ook een schelp. Maar uit die... Een schatkist komen, nou, zeg maar, zonnestralen. Het regent zonnestralen. Ja, ja precies, ja. er zit iets Herman. in die kist. Ja. Ja. Ja. Als je nou de tekst erbij even voorleest. Ja. Is je droom veranderd? Geen probleem. Pas je koers aan en volg die droom. Hey, vroeg net, je stond voor een aantal keuzes en je komt mogelijkheden tegen. Um, is er iets waar je al een tijdje mee bezig geweest bent, dat je zegt van nou, dat is wel iets wat er toch een beetje uitspringt? Waar je een beetje magnetisch naartoe getrokken wordt? Nou, in ieder geval wel creatief iets. Ik denk steeds van, ik moet iets met mijn creativiteit het gevoel wat ik bij die kaart krijg en ook bij de vraag die je stelt, is, en daar staat ook dat blauw voor, is de kleur van de transformatie. En ik heb ook wel het idee dat jij in een stukje zit waarin er gewoon heel veel losgemaakt wordt. Waardoor je ook met die veranderingen uh, geconfronteerd wordt, omdat dit soort situaties, keuzemomenten je er eigenlijk mee confronteren. Van ja, wat wil ik nou echt? En dat dat heel erg te maken heeft met jezelf naar binnen toe richten en aan jezelf de vraag gaan stellen, wat zou ik nou echt heel diep van binnen het aller, aller, allerliefste willen? Want daar is waar het om gaat. Ja, dat vraag ik me ook steeds af. Dat en, komt dus niet uit. Laten we nog eens een kaartje erbij ja. trekken. Want het is dus geen schande. Dat is ook wat de kaart zegt. Om je koers gewoon aan te passen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon gezegd. Van, nou die droom is veranderd. Die past niet meer bij me. Ik ga gewoon wat anders doen. Oké. Okay. En dan trek ik een volgende kaart. Nou. Kijk eens wat die kaart jou wil vertellen. Zal ik hem ook even beschrijven? Ja. Is misschien wel mooi. Er ja. um, zit een... Een man. Een jonge man. Het is de enige man in het spel. Mag ik jullie daar even op wijzen? Die haal je er wel uit. <lacht> god, god, god. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, dat betekent ook iets. Maar dat ga ik je laten. Jij mag eerst. Dat is wel erg leuk. Uh, in een bos. En Die heeft een, ja, een soort, uh, weet je, zoiets heb ik ook gezien de vorige keer, maar... En een bol in zijn handen, op een standaard zeg maar. En er zit een ster in. Ja. En die bol uh, is een glazen bolletje. En dat is eigenlijk de symboliek uh, voor de bescherming van de droom. Want een droom is natuurlijk zeker in het begin best wel fragiel. Dus er zit een voorzichtig glazen uh, bolletje om, om hem te beschermen. En de ster vertegenwoordigt de droom. Dus feitelijk kijkt hij naar een beschermde droom in dat bolletje. Ja. En er staat dus, um, ja, hij, hij zit dus in het bos, hè. ik weet niet of ik dat ook al gezegd had. Ja. Um, en daar staat bij, je weet op elk moment wat het beste voor je is, volg je droom. Waar het om gaat, okay. is dat je um, vanuit het stukje transformatie en al die veranderingen die je ziet en de keuzes die er voor je liggen, dat je je intuïtie gaat gebruiken daarbij. Wat je eigenlijk gaat voelen, zoals ik zelf er altijd naar kijk, is dat op het moment dat je voor keuzes staat, ga je voelen wat het beste voelt. En dat heeft niets met logica te maken, dat heeft niets met ratio te maken, dat heeft puur te maken met wat er goed voelt. Zoals ik naar uh, dingen kijk en ik, als ik voor keuzes en beslissingen sta, dan ga ik helemaal diep naar binnen. En dan kan ik eigenlijk vanuit mijn lijf al aangeven, dit is goed voor me en dit niet. En de volgende vraag die je daarbij stelt is, wat brengt me dichter bij de droom en wat brengt me er verder van af? Maar in jouw geval, als je kijkt naar deze kaart, die vertegenwoordigt ook de mannelijke kant, dus meer de ratio moeilijk, zit jij nog een beetje te veel in de ratio, omdat je al helemaal gaat vooruitdenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren als je die kant op gaat. En je hebt eigenlijk alle scenario's en beren daar ook al wel min of meer bij in kaart. En dat maakt dan ook dat je niet meer zo goed kunt voelen of je het nou eigenlijk wel heel erg leuk zou vinden, zonder dat die beren er zijn en zonder dat je al die nare dingen al vooraf bekijkt. Als belemmerende overtuiging zit het doen denken dus. Ja, ...ben je dus al door te denken... ...en dat is het vervelende van denken... ...want verstand is ontzettend handig... ...maar op dit soort momenten niet zo handig... ...omdat je dan op de een of andere manier... Uh, ...het doemscenario al erbij betrekt... ...zonder jezelf de ruimte te geven... ...om echt te dromen... ...en pas als je echt durft te dromen vanuit je gevoel... ...dan ga je de goede kant op. En toen was het even stil... Ja, en om het Herken je. je dat, Marjo... Nou, misschien dat ik dat steeds weer doe. Ik denk steeds... Nee, maar ik, ik, ik zie momenteel helemaal geen beren, nergens meer op de weg, hoor, eerlijk gezegd. Wat maakt het dan moeilijk dat je voor, voor uh, keuze staat en dat je zoiets hebt van ik weet niet welke kant het is? Omdat ik het ook echt niet weet. Ben je bang dat je de verkeerde keuze maakt? Nee. Nou, misschien is dat toch... Um... Nee, eigenlijk weet ik niet. Misschien omdat je toch te maken hebt met mensen in je omgeving. Ja, dat zijn de doeldenkers. Ja, ja. Dus wat er gebeurt is ook, zeker als je gevoelig bent, en dat ben jij zeker ook, dan pik je onbewust heel veel energie van mensen op die er op een bepaalde manier over denken, over situaties waar jij mee bezig bent. En die, waarbij je dus eigenlijk uh, negativiteit opzuigt van die ander. Waardoor, en dat herken ik zelf ook altijd heel erg, als ik niet goed geaard ben. Of te veel in de ratio ga zitten, dan ga ik piekeren. En dan trek ik automatisch de negatieve energie van anderen naar me toe. En dan wordt het alleen maar erger. Ja. En dan zie ik dus ook overal beren. En dat is eigenlijk een soort van mechaniek dat je heel goed kunt blokkeren. ...door heel goed met je gevoeligheid om te gaan... ...en je goed af te sluiten en te beschermen... ...zodat je in je eigen stukje blijft... ...en je dan daardoor ook veel makkelijker bij de intuïtie blijft... Waardoor je ook steeds meer input van boven krijgt. Want je lijntje is open. Het is gewoon een kwestie van tappen. Yes. Maar het wordt, uh, in, je sneeuwt in door, um, door de energie van anderen. En de, weet je, de massa op dit moment is ook heel erg negatief. Als je de radio of de tv ja. aanzet, hoor je eigenlijk nou, 90% ellende. En soms kan ik er niet eens meer naar kijken. Nee, omdat ik ik dan, lees ook geen kranten. Nou, dat, dat zegt ook ik al hey, sluit dus... het ook allemaal af. Ja, ja. Uitzondering oh, is natuurlijk inspiratieradio. Dat is. Oh, daar hebben we het ook programma. absoluut niet over. Daar gaan we geen misverstanden <laughs> over krijgen. Nee, maar daar stel ik me voor open, want daarom zit ik hier al. Ja, Oké, okay. ik denk dat we naar de muziekbespreking gaan, Rob. Ik luister naar de Never A Time van Genesis, uh, nummer uit uh, 1991. En je hoort het natuurlijk al hè, met liedzanger uh, Phil Collins. Uh, in september vorig jaar heb ik tijdens de muziekbespreking al eens uh, gehad over Genesis. En toen ging het onder andere over de tijd dat uh, Peter Gabriel de leadzanger was... Uh, Genesis bestaat al sinds uh, 1967, dus uh, een behoorlijke, behoorlijke tijd. En is uh, destijds opgericht onder andere door uh, Peter Gabriel dus, hè, Mike Rutherford en uh, Tony Banks. Nog een paar andere, maar deze zijn uh, toch wel een beetje de bekendste. En uh, ik vind het altijd leuk om wel uit te zoeken hoe al die verschillende muzikanten aan elkaar uh, verbonden zijn. En uh, zo kennen we bijvoorbeeld uh, bassist uh, Mike Rutherford, ook van de band Mike and the Mechanics. En uh, zij scoorde in 1988 een gigantische hit met het nummer uh, The Live. Years. Dit uh, nummer werd gezongen door uh, Paul Garrick. En die kennen we weer van de band Ace. Denk daarbij aan het nummer How Long. How Long Has This Been Going On? Wel bekend bij jullie, denk ik. En de band Squeeze, waarmee ze een klein hitje hadden met het nummer Tempted. Zal wat minder bekend zijn, denk ik. Als je het hoort, dan zeg je oh, dat nummer. Een lekkere oud nummer. Uh, een grote hit van uh, Mike and the Mechanics was uh, Over My Shoulder. Dat nummer is overigens ook gecoverd ge ge door Xander de Bousselnier, maar dan uiteraard vertaald vertaalde Nederlands. Daar ben ik niet zo over te spreken, maar goed. Dat is een andere weet ik. Um, ik wil verder gaan met Paul Garrick Deze man is echt een multitalent En ik zal niet onder stoelbanken steken Dat ik een uh, grote fan van hem ben Maar het is dan uh, niet voor niets Want uh, naast een uniek en zeer herkenbaar stemgeluid Speelt hij gitaar, keyboard En als het moet uh, speelt hij in zijn eigen studio Ook nog even zijn eigen drumpartijtjes uh, in En uh, uiteraard schrijft hij ook uh, zelf al zijn uh, songteksten En uh, het resultaat is een Indrukwekkend rijtje aan solo-albums en gastoptredens. In 2008 was hij zelfs de gast bij Marco Borsato in het Gelderdome in Arnhem. Waar hij dus onder andere Over My Shoulder zong. Uh, nou, door tijd dat we gaan luisteren naar uh, Paul Garrick van zijn album Beautiful World uit 1997. Geniet van het prachtige nummer Close To Me. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, we zijn bezig met een, uh, ja, een duiding mocht ik niet zeggen, maar een reading, een coachinggesprek tussen Mario en uh, Luisa. Uh, ja, met een beetje hulp van je vrienden, er werd een derde kaart bij getrokken. Ja, want... Ze zegt, ik ben nog niet klaar. Ja, dus ik had het gevoel dat er nog een kaartje bij moest. Ja. Om, de, om de cirkel rond te maken. Dus die heb ik uh, alvast uh, neergelegd bij je, Mario. Mm -hmm. En uh, ja, dan mag jij vertellen waar die kaart voor staat. Nou, Waar die voor staat, weet ik niet. Maar ik zal hem even uitleggen, want het is wel zo aardig. Het is een sterrenhemel. Met een dame erin. Met een rode jurk en rode handschoenen. Oké. Okay. Weer dezelfde bol als net bij die meneer, alleen groter en dezelfde ster. Daar staat bij: wilskracht en vertrouwen helpen je de obstakels op je weg naar je droom te overwinnen. Geef nooit op. Het staat ook met hele uitdrukkelijke letters vermeld. Dus, ja, dat is mijn stopwoordje. Ja. Dus dus. <laughs> Ik zeg het ook regelmatig volgens okay. mij. Um, maar als je nou kijkt naar die drie kaarten, dan is het eigenlijk wel een soort opvolging ook, hè? Hier staat dat uh, ook op het moment dat, je, dat jij zelf verandert en, je, en dan verandert natuurlijk je droom ook mee. Nou dan kun je uh, die droom ook heel goed aanpassen. Dus je moet gewoon blijven voelen van wat voelt er nou goed. En als het niet meer goed voelt, dan ga je gewoon een andere kant op. Net zolang tot het wel weer goed voelt. En de tweede kaart staat eigenlijk voor het stukje. Uh, jij weet gewoon vanuit je intuïtie wel wat het allerbeste voor je is. En de derde kaart zegt dan vervolgens... Um, dat je ook vertrouwen mag hebben in het feit dat op het moment dat het moment gekomen is dat jij die informatie mag krijgen waar je heen gaat, um, dat dat ook komt. Alleen soms is het zo dat je heel gedwongen op die keuzes afgaat en zegt ik wil nu weten welke kant ik op moet. En dat werkt niet, want dan zet je jezelf vast en dan blijf je eigenlijk jezelf continu dezelfde vraag stellen. Maar ja, maar ik weet eigenlijk niet welke kant ik op wil dan blijf je dus zeg maar in, in, in dat stukje zitten. En waar het eigenlijk om gaat... is dat je jezelf de ruimte en de vrijheid geeft... om het gewoon nu even nog niet te weten. Dat je wel weet... ik ga naar mijn intuïtie luisteren... ik ga rust pakken voor mezelf... ik ga mezelf wel af en toe die vraag stellen... maar ik ga er niet bovenop zitten... ik ga het niet vastzetten. Ik heb er vertrouwen in... dat op het juiste moment die informatie komt... en dat je dan op dat moment ook het juiste besluit wel zult nemen. Omdat het dan gewoon goed voelt. Het idee wat ik bij jou heb op dit moment... is dat dat het veel belangrijker is dat je nu rust pakt om de transformatie op een goede manier uh, te volbrengen, want hoe meer tijd je voor jezelf neemt en hoeveel, uh, hoe meer rust je neemt, des te dieper, op een diepere laag de transformatie zich kan volbrengen. En dat is waar het nu om gaat dus het is eigenlijk eerder nu een momentje van rust, waarin je rustig mag gaan ervaren wat er allemaal in gebeurt en wat er aan ideeën op je afkomt als ze komen en nog niet zozeer het moment om actie te ondernemen zo voelt het voor mij ja. Dus, ah. dus kort door de bocht, ook niets doen is iets doen. Absoluut. Nou, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik daar ook mee bezig was. Ik dacht van, ik hoef even niks. Ik ben ook steeds met allemaal dingen, ik deed veel te veel. En uh, toen dacht ik, en elke keer werd ik weer onderuitgeschopt van ja. weer rustig. En ik kon soms, kijk ik heb een ongeluk gehad waardoor ik helemaal niet eens meer wat kon. Toen dacht ik, ja maar ik kan zoveel, ik kan zoveel, ik moet, ja. nog, zoveel, ik moet ja. nog zoveel. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Pas op met dat moeten. Ja, ja, ja. Moeten, hè? Ja, ja. ja. ja. Dus, uh, de, Maar goed, uh, dan ben ik weer uitgekomen. En toen dacht ik, het is voor mij gecreëerd dat ik eigenlijk uh, niet meer mag werken. En uh, daar had ik heel veel problemen mee. En nu heb ik wel zoiets van ja, maar ik mag zoveel andere leuke dingen doen. Het is een cadeautje eigenlijk, hè? Ja, wat je tis, krijgt. Het, ja dat ja. was echt. Ja. Op dat moment had ik zoiets van, ja, maar ik mag dit doen, ik mag dit doen, ik mag heel creatief zijn, ik ja. mag naar mensen toe, ik mag mensen helpen. Helemaal leuk, helemaal fijn, dacht ik. Ik ja. mag plezier maken. Ja, ja. Ik, mag, ik mag ik mag mezelf zijn. Ja, die is nog belangrijker ja, ja. Ja. Ja. Dacht Ik dacht, oh, ik hoef, ik hoef niet meer dit, ik hoef niet meer dat, ja. ik ja. moet niet meer dat. Ja. Toen dacht ik, ja, laat het dan maar gewoon even los en toen dacht dat was dus weer te veel. <lacht> ja, eigenlijk is het zo. En, maar nu ben ik op zo'n punt van: nou, weet je, ik steek me een ander dingetje even niet doen en dan uh, ik heb nu wel voor mezelf van ik wil eerst mijn kind heel goed begeleiden en dat op het goede pad zetten ja. en dan ben ik aan de beurt. Okay. Goed, zorg goed voor jezelf, want daar gaat het in deze periode voor je om, zo voelt het voor mij dankjewel okay. voor deze dankjewel. coaching uh, graag gedaan ja. Louisa, <laughs> wat is geluk? wat is geluk? dat is gewoon lekker jezelf mogen zijn en doen wat je leuk vindt en waar je lol in hebt dat is voor mij geluk mooi Heel kort, maar krachtig. Ja. Maar ja, daar gaat dus het om dat je dus leeft. Ja, ik ben ook hartstikke gelukkig. Kijk, ja. dat, dat straal je ook uit hoor, moet ik eerlijk ja. zeggen. Ja. Gelukkiger dan ooit, om het maar even zo te zeggen. Oh. Het klinkt misschien zwaar, maar dat is echt zo. Dat is ja, dat mooi. ja, dat geloof ik. Dat is... Uh... Ja. En uh, ja, wat het leven zo mooi maakt, zijn de dingen die je mag doen. Eigenlijk nu? Ja, ja zo voelt het wel. Het is, het is een, uh, een combinatie van, als je je eigen bedrijf begint, weet ik. Uh, in het begin ook ontzettend veel energie daarin aan het stoppen. En, maar het is, weet je, het is voor mij, het voelt niet als werk. Ik heb gewoon ontzettend lol in wat ik doe. En ik heb mezelf bezworen na die burn-out: dat ik eigenlijk alleen nog maar dingen wilde doen die ik echt leuk vind. Ja, wat heerlijk. En uh, ik hem 100%. Dat is mijn lifestyle party, zeggen ze ja. dan, hè? Want ja, ja. daar gaat het om. Ja, mooi. Um, engelen en zo. Ja. Uitstapje naar de Engelen. Ja. Um. Dat is heel grappig hoe dat tot stand gekomen is eigenlijk. Um, toen ik met mijn bedrijf begon, toen kwam ik bij iemand terecht en die zei tegen me... Nou, als je klanten wil krijgen, dan moet je iets met de social media gaan doen. En ik zag dat op dat moment allemaal nog niet zo heel erg. Maar ik dacht, nou ja, dat ga ik toch maar eens proberen. En ik maakte een account voor Twitter aan. En um, toen dacht ik, ja, dat is wel heel leuk, want ik kan hier wel dingen gaan roepen. Maar ik heb niemand die naar me luistert, want ik heb geen volgers. Dus hoe kom ik aan volgers? En toen ben je mededromers uh, op gaan roepen. Ja, nou eigenlijk, wat er gebeurde... daar begon het inderdaad mee. En toen, uh, uh, toen dacht ik van... ja, ik moet eigenlijk iets leuks doen... wat mensen ook leuk vinden... zodat ze me gaan volgen. Nou ja, en zoals ik al zei... Die, die kaarten, dat is natuurlijk gewoon een feestje... en heel veel mensen, steeds meer mensen... vinden het ontzettend leuk. Dus ik had zoiets van... nou, daar moet ik iets mee. Dus ik heb uh, uh, mijn engelenkaarten erbij gepakt en ik dacht, ik ga gewoon een spreker geven... En dat is eigenlijk. Is eigenlijk... Een channeling of zo? Nee, dat is eigenlijk. Zoals ik. Natuurlijk gebruik ik mijn intuïtie. Maar als je op, op Twitter uh, kaartjes gaat trekken, dan heb je zoveel mensen. Ik had binnen no time zoveel mensen dat ik. Uh, ja, je hebt nou nog geen minuut per persoon om een kaartje te trekken. Dus je hebt niet de ruimte en de rust om je intuïtie in te zetten. Niet echt. Maar je trekt natuurlijk wel kaartjes. Daar krijg je wel dingen bij door. Maar ze krijgen dan gewoon een heel klein stukje van de kaart. Die geef ik ze en dat is eigenlijk geef ik iedere vrijdagochtend iedere tweede vrijdagochtend, tussen 9 en 10 op Twitter via de account Engelen en zo een Engelenspreekuur. En het is op dit moment zo druk dat je als je tussen 9 uur heb ik uitgerekend en 9 uur 7 inzet, dan heb je nog kans op een boodschap. Daarna ben je te laat. Dan is het dus zo, vol. Okay. Um, en dat is dus heel erg uit de hand gelopen. En ik heb ze dus met ook personeel? Ja, bijna wel. Uh, nou ja, die engelen die helpen <laughs> wel mee natuurlijk. Maar goed, ik heb maar twee handen om te tikken. Dat gaat niet sneller dan dat. Zijn dat zijn deze kaarten. Dat zijn, um, die ga ik zeker ook tijdens het spreken natuurlijk nu trekken. Maar daarvoor gebruikte ik voornamelijk uh, echte engelenkaarten. De naam zegt het natuurlijk mm. ook al. Maar mensen uh, uh, kunnen me dus iedere vraag stellen. En daar trek ik dan een kaartje op. En ook daar zie je dus de herkenning bij heel veel mensen. En het is een heel laagdrempelige manier. Om mensen die toch een beetje twijfelen. Of toch een beetje nieuwsgierig zijn. Om die over de drempel te krijgen. En die uiteindelijk uh, belanden die ook bij uh, Engelen en Zo. Ik heb ze, de Engelen een aparte site gegeven omdat de communicatie uh, droomwerk.org um, lastig is om daar ook nog de Engelen in te verwerken. Dus ik heb gezegd van nou, die krijgen gewoon, die zijn uitgevlogen heb ik op een gegeven moment geroepen en heb ze een eigen uh, website gegeven. En wat ik eigenlijk bij Engelen en Zo doe vooral is mensen triggeren om te gaan luisteren naar hun eigen intuïtie. Dat doe ik door het middel van het geven van een Engelen-HIT bijvoorbeeld, waarin ik zeker ook de kaarten inzet en een mooi Engelen spel. En tegelijkertijd wat theoretische informatie geven over hoe je nou met engelen werkt en, en hoe je daarmee aan de slag kunt voor jezelf en wat ze je kunnen bieden. En ook natuurlijk hoe ze jou kunnen helpen om je droom te realiseren. Dus uiteindelijk... Ja, dus het een high tea. Dat is ook werkelijk ja, gewoon dat je dat lekker like thee gaat ja, drinken. Dus echt, en gaat lekker ja, thee leuten. Het ja, ja, ja, kan met z'n tweeën zijn of ja, met z'n tienen. Ja, nou de, de engelen high tea aan zich doe ik maximaal met acht mensen, want anders wordt het echt te veel. Te groot, ik bedoel, ja. anders dan uh, krijg je te veel informatie. Ja, dat gaat ook uh, te veel door elkaar lopen. En en wat op dit moment ontzettend populair is dat is de mini -tie. en dat doe ik voor twee mensen tegelijk, dus mensen komen dan met z'n twee twee uur lang, mogen ze alle vragen op me afvuren, en op de engelen afvuren onder het genot van een tiertje en dat is mega gezellig en wat je daar vooral ook ziet is dat je mensen hebt die elkaar goed kennen dus als er dan antwoorden komen op vragen dan zie je ook die blikken naar elkaar schieten ja, dat zeg ik al tien jaar tegen je en waarom, hè? Dat, dat. Dus dat is heel mooi dus naast het feit dat er dus vanuit het spel, en, en vanuit uh, voor hun dan ook visueel van alles gebeurt. Zo van jeetje je toevallig en dan weer een kaart daarover en die kaart gaat daar ook al over en die kaart gaat daar ook al over. Heb je ook nog eens iemand naast je op de bank die zit te stuiteren en, en ja te roepen. Dan oh, uh, Dus weet je, dat, en dat is heel mooi. Dus naast het feit dat je die eigen intuïtie goed uh, in werking zet, heb je gewoon ook die, die uh, uh, ja, de input van die ander erbij. En dat is, nou, dat is waanzinnig leuk om te doen. Dat is echt een feestje. En dat kunnen ze op de Engelen site? Ja, engelenenzo.org kun je daar alles over vinden dat, uh, Daar kunnen ze dus ook op inschrijven Of jou bellen of Nee, Ja, neerlopen. kunnen ze gewoon boeken En dat is ook het leuke Want als je natuurlijk de engelheid Die is meestal Ik, ik organiseer ook engelheid Die in het land Dan word ik dus door iemand uitgenodigd Die bijvoorbeeld zegt Nou, ik heb een paar vriendinnen En we willen heel graag Dat jij naar ons toe komt En daar een engelheid verzorgt Dat doe ik dus ook dus ik roep dan altijd van, uh, de engelen vliegen met me mee. En uh, ik kom waar naartoe? Ik bedoel, roep maar. Ik ga, ik ga het hele land eigenlijk door, ook daarmee. En ik vind dat waanzinnig leuk. Je hoeft om te niet in doen. Voorburg te wonen? Of nee, maar, hoeft helemaal niet. Nee hoor, ik kom ook in Meppel en in uh, Eindhoven. En nou ja, ik, ik fiets het hele land door uh, met, heb, mijn, met mijn engelen. En dan heb je Nick en Simon aanstaan. En ik, en, uh, <laughs> ja, <laughs> ja dan okay. precies. Dan moet ik alleen niet omhoog kijken, want dan gaat het fout. Maar dat is hetzelfde ook met die loopbaan en en de traject of is dat gewoon een... dat doe ik gewoon op kantoor in principe nee, ja dat is, uh, dat is iets wat ik toch ook, dat, ja, dat, dat gaat meestal ook één op één ik geef wel ook workshops daarin bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld de dream job discovery, dat is bij uitstek voor mensen die dus geen idee hebben van wat ze zouden willen um, en daarmee ga ik dus op alternatieve manieren ga ik zoeken naar, naar oplossingen zeg maar om uh, te kijken wat, wat nou echt goed bij hen past mooi ja ja, zo komt het van het ene naar het andere, ja. Nou, en ik denk daarom, want nu hebben we het idee van de engel, hè, maar het is die weggeleiding is natuurlijk best ook wel. Het is eigenlijk heel een sharing, min of meer. Dat dat de mensen via de tweet kunnen delen en als ik mijn wens kenbaar maak via. Social media dan heb ik kans ja. dat er weer een ander op reageert. Nou, wat ik bijvoorbeeld als uh, interactie. Hè? Exact. Wat ik onder uh, de account van Droomwerkcoach doe, waar ik de meeste uh, uh, tweets eigenlijk ook stuur, is dat je dat ik regelmatig vraag: van wat heb jij nou nodig om je droom te realiseren? En dan gaan mensen dus ook uh, uh, daarover roepen van nou mijn droom is dit en dit en ik heb dit en dit nodig. En ik heb nog altijd de hoop dat dat steeds, uh, steeds meer mensen daar weer op gaan inhaken. Zodat we met elkaar ervoor gaan zorgen dat we die dromen dus, gaan dus realiseren. Dus als je een droom hebt en door hem te uiten, ja. heb je kans dat die droom ja. ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt. Ik roep ook altijd het allereerste wat je moet doen als je droom duidelijk is, is de droom delen. Nou, ga ik het nu doen. Okay. Ik heb gedroomd. Niet letterlijk, maar de. Een de, de, de, de, de, de visualisatie gekregen. Ja. Ja. Ja, dat ik dus. Uh, je hebt een tandem. Ja. En dat, die tandem zie ik dus helemaal vormen als een tekeningetje. En dan krijg je de bagagedrager. Op die bagagedrager staat date. Dan ja. krijg je add, het apenstaarttekentje. Ja. Blind date. En dan krijg je een blind date van mensen die visueel gehandicapt zijn. Die dus niet hm. kunnen kijken. Ja. Maar die kunnen wel achterop een tandem zitten. En een persoon die dus visueel in orde is voorop. Ja, Anders zou je de grootste brokken krijgen. Ja. En dus fietstochten te gaan maken met visueel gehandicapten achterop de tandem. En, en dan je weet niet wie het is, want je schrijft je in. Ja. Dus, oh, wat gaaf. dus je krijgt echt een idee. blind date. Dat ja. En, die fietsen zie ik ook vormen in de kleur van een stok. Ja, hoe, hoe gek moet ja, je gaan? Ja. Maar, en je had vroeger van die bordjes slechthorend achterop ja, bij ja. mensen. En zo'n bordje, maar dan blind date. Uh, uh, uh, date at blind date. En ik, ik, ik heb het nalopen denken van hoe kan ik dat nou concreet maken? En ik heb hem nu de lucht ingegooid. Oh. Ik Ben benieuwd bij deze. Je bent begonnen. Ja. Ik ga hem uh, tweeten op uh, Twitter onder Droomwerkcoach. We moeten kijken wat, of er mensen zijn die daar uh, op in willen haken. Ik vind het ja, een nou, briljant ik zoek idee. Een yeah, fietsfabrikant die, die, die ja, precies. De, de, de tandems kan leveren. Ja, ja, ja. Uh, ik zoek een zo'n uh, mooie reclame. Dus wat dan? heb je nodig? Een precies. notaris ja. die dus een, een stichting kan oprichten ja. met het droombeeld daadwerkelijk uh, neerzetten ja. enzovoort. Ja. Ik vind het een het prachtig praten. idee. Mooi, een hartstikke mooi droom. Ja. Nou, wie weet. Kort binnenkort in dit theater. Ja, absoluut. Um, Rob, ik kijk even naar jou. We gaan naar muziek Oh, ja. Nou, je hebt nog een nummer. Ja, ik heb genomen. er nog een. En dat is echt wel een knallert, <laughs> zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dit is een, uh, een nummer wat ik uh, vaak speel als ik mensen op het verkeerde been wil zetten. Oh. Mensen denken bij spiritualiteit uh, uh, vaak aan uh, nou, wat, wat uh, zachte, rustige nummers om in meditatie te komen. En als ik mensen goed geaard wil krijgen en vooral uit hun denken wil krijgen, dan zet ik dit nummer op. G Luisteraars bij Inspiratieradio. We hebben vanavond als gast uh, Louisa Rijn. Um, ja, uh, maak werk van je droom. Wat heb jij voor tip? Is er een gouden regel dat je zegt van nou, dat is nou de regel als je werk van je droom wil maken? Er zijn twee gouden tips die ik altijd geef. En ik gebruik ze zelf ook iedere dag eigenlijk. En het is, de eerste tip is dat het heel belangrijk is dat je een visueel maakt. En dat klinkt een beetje vaag, maar waar het op neerkomt is eigenlijk dat ik mensen die bij mij komen altijd stimuleer om een droombord te maken. En een droombord is eigenlijk. Je pakt een enorme stapel tijdschriften op een rustig moment. Dan ga je lekker, heb je lekker even tijd voor jezelf. Een kopje thee erbij, of wat je dan ook wil. Een glaasje wijn mag ook, als je dat fijner vindt. Dat is je... een stuk beter, hè? Ja, dat, dat, een beetje, het moet een beetje gezellig zijn. Weet je, een momentje voor jou. En dan ga je heerlijk zo'n stapel door. En dan ga je in die bladen kijken. En dan kijk je eigenlijk naar alles wat. Alle plaatjes en teksten die met jou resoneren. Waar jij een gevoel bij krijgt: van... oké, okay, dat past de droom. Gevoel, uh... Ja, waar je echt zo'n gevoel bij krijgt van. Yes, dat, vind dat, ik dat, leuk. dat gevoel dat, je echt, dat het echt iets met je doet. Zo'n bouwmoment. Ja, precies. Een AH-moment, Dat even. soort momenten. En die, haal je, die scheur je er lekker uit, want dat moet je een beetje wild doen. Lekker scheuren. En als je dan klaar bent voor je gevoel, dan ga je al die dingen ga je een beetje naast elkaar leggen en die ga je dan heel mooi op zo'n bord. Uh, prikken of, of hoe je het ook wil doen, plakken je moet gewoon lekker je eigen intuïtie volgen wat voelt voor mij goed net zolang dat je een bord hebt wat eigenlijk jouw droomleven vertegenwoordigt en dat zet je ergens in de kamer prominent, op een hele prominente plek waar je er steeds maar naar kunt kijken en waar het om gaat dat je er steeds maar een goed gevoel bij krijgt want dat zal je helpen om richting te bepalen. En ook je er steeds aan te herinneren hoe belangrijk het is dat je lol hebt in je leven. En daar werk je dan naartoe. Ja, dat is de ene tip. Geeft dus een lang gevoel. Dat je lekker, lekker heerlijk, absoluut. Ja. Want dan ga je, je kunt ook lekker achterover in je stoel gaan zitten en daar gewoon eens naar gaan kijken. En, en voel maar wat het met je doet. Hoeveel positieve het. energie het je geeft. En je ziet het voor eindresultaat, je. Je ja. ziet het eindresultaat. Want daar gaat ja. het om. Ja. Mag je dat ook veranderen? Dat mag je zeker veranderen. Want sterker nog, als je merkt dat het gevoel iets meer Minder goed is wordt, op de een of andere manier. Dan haal je er gewoon die dingen eraf die er niet meer op horen. En dan plak je weer nieuwe beelden op. Dan kom je bij dat coachinggesprek van jou. Dat je dus. Ja, lijf meebeweegt. Daarom vraag ja, ik toch. Ja, want ik denk van, nou, ja. dan kun je het steeds weer bijstellen, zeg ja, maar. En dat nou. moet je ook doen, want je moet natuurlijk niet een visiebord hebben staan. waarbij je soms ook delen al bereikt hebt, hè. Die moet je er dan ook uithalen want je bent weer richting aan het bepalen naar het volgende stuk waar je heen wil ja, of dat het een soort troost geeft als je het laat staan van kijk dat heb ik al bereikt en nu dat wil kan ik, ook, uh... volg daarin gewoon je gevoel, ja. zolang het je maar dat goede gevoel geeft want dat is waar het, dat is om, waar gaat. het om gaat een dreamboard. Precies, een dreamboard maken. En de tweede tip is dat het ontzettend belangrijk is dat je vanuit je intuïtie en vanuit je gevoel keuzes bepaalt. Dus dat je steeds op het moment dat je voor een keuze staat, jezelf afvraagt, brengt het me dichter naar die droom of brengt het me verder af, ervan af. En dan weet je in je hart wel welke stap je zou moeten zetten. Dat is de tweede tip en die is heel cruciaal want dat maakt dat je heel scherp blijft op je tijd dat je uh, ook je realiseert, ik ben eigenlijk 90% van de tijd ben ik dingen aan het doen die ik eigenlijk helemaal niet zou moeten doen nee, ik zou, met die, ik zou veel meer met die droom bezig moeten zijn dus ben... soms kan dat niet natuurlijk Ja, maar heel vaak kan het ook wel dat en vaak kan het niet volgens jezelf, omdat er allerlei dingen uh, uh, belangrijker zijn op dat moment, zoals te schoonmaken of te strijken en dan roep ik altijd, nou jongens, uh, dat huis is volgende week ook nog vuil, laat het maar lekker vuil zijn en ga verdorie achter die droom aan. Hoe kun je daarna schoonmaken? Ja, prioriteiten stellen. Juist, want van het schoonmaken worden heel veel mensen niet blij. Er zijn ook wel mensen die er wel Ik vind van blijven. Oké, wel leuk. Okay. Maar ah, is het je droom? Nee, dat je niet meer droom Nee, neemt. toch? Nee, in noodzaak. Nee, maar <laughs> daar zeg je wel iets, hè. Um, soms is het beter dat je dus je dingen door een ander laat doen. Die je zelf Precies. niet prettig vindt. Ik kan beter iemand inhuren die het leuk vindt om schoon te maken. En die 15 euro per uur geven. Ja. En zelf ergens iets gaan doen wat ik leuk vind. En daar 15 euro per uur voor ontvangen. Dan is het eindsaldo nul. Maar ja. we hebben alle twee iets gedaan dat we ja. alle twee leuk vinden. Ja. Degene die bij mij die 15 euro krijgt. En degene die mij die 15 euro geeft om alle twee te laten doen. kunt nog volgen? Mm -hmm. Ik had het dus... beter kunnen zeggen. Oh, dankjewel. Ja. Ja, Zo werkt leuk. het. Ja. Ja. Laat iedereen doen waar hij goed in is. En wat hij leuk vindt. En de wereld is behoorlijk stuk leuker, denk nou, ik. Ja, nou, als mensen iedereen mensen dan vrolijker, hè? Dan zou het ook een stuk handiger zijn ook voor dan. mij. <laughs> ja, er zijn altijd mensen die er anders over denken. Ja, ja, ja. daar zullen we ook mee moeten dienen. Ja, precies. Die zijn er ook. Ja. Dat hoort erbij. Ja. De Yin en de Yang. Ja. Ja. Uh, Luisa, heb jij nog iets wat je zelf zegt van... Nou, dat had ik nog even besproken willen hebben. Of, of, of dat uh, buiten je sites... Uh. Um, nou, wat ik vooral... En dat, dat is iets wat ik, maar, wat ik niet genoeg kan zeggen eigenlijk in het geheel... Is dat je... Um als je iets... Eh, Walt Disney, dat is mijn grote held. Ik vind ja. dat een geweldige man. Die heeft zulke prachtige dingen vanuit zijn dromen neergezet. Dat is het dat is ultieme zeker, voorbeeld ja. voor mij van hoe je dingen kunt neerzetten. En die, zei, die die heeft twee uitspraken. Heeft één uitspraak, die is the way to get started is to quit talking and begin doing. Nou, dat, ja. dat is ook een beetje mijn, mijn lijfspreuk geworden, omdat het Um, je kunt er eindeloos over dromen. En je kunt er eindeloos over praten. Maar waar het uiteindelijk om gaat. Is dat je gewoon gaat handelen. En dan hoef je niet meteen enorme grote stappen te zetten. Bijvoorbeeld ik zeg niet tegen mensen die, die komen. en Die zeggen ik wil mijn, mijn bedrijf starten. Maar ik vind het doodeng. Ik zit nu nog in een vaste baan. Om dan meteen te zeggen. Je, morgen ga je naar de directeur. En je zegt je baan op. Het eraan denken is al het eraan werken. Precies. Als je ermee er bezig wil stoppen bezig met zijn, roken. En het denken dat je wil stoppen intentie, met roken. Dan kom je al een heel eind. Exact. En dat zijn ook, dat zijn de mini-stapjes op weg naar al. Ja, jij zegt van ja, een vaste baan opzeggen en dan doen wat je uh, leuk vindt. Ik heb het namelijk gedaan. Dat vind ik heel erg stoer van je. Ja, dat was ook heel eng. Ja, ik dat had zelf... een hele goede baan. Ja. Met een auto van de zaak, dus heel veel centjes. En ik ben een eigen winkel gaan begonnen. Dat ik dat doe voor jou. Nou, dat is gaaf. Ja. En ik, heb, ik vind het nog steeds eigenlijk leuk dat ik het gedaan heb. Het is natuurlijk wel de grootste kick die jezelf ook kunt geven om dat te doen. Dat is echt ultiem kiezen voor jezelf. Ja. ja. Dat is was, was, was best wel uh, veel wikken en wegen, maar en, ja, en toch dingen die je moet regelen en zo. En dat geeft echt een goed gevoel. Dus ik heb het al een keer gedaan. Dus... dus onder de luisteraars zit nu iemand en die zegt van, ja, ik ga een winkel beginnen en die ga ik noemen, goed voor jou. Nou, dat is. Ja, ik het. Ja, ja, ja. <laughs> Want de term is al gevallen, je hoeft hem alleen maar even in te koppen. <laughs> en maar, zo werken die dingen. Nou ja, goed. Doe toch wel wat je hart je hartje ingeeft op dat moment. Ja. En uh, als je daar toch alle handvatten, vaten, wat iedereen eh, eraan wil geven, eh, bij elkaar sprokkelt. Ik heb ook trucken uit moeten halen dat ik denk van, ja, kijk, heb ik toch maar gedaan. En ik heb het toch voor elkaar gekregen. Precies. Maar als je Want, ideaal nastreeft, dan maak je de onmogelijkste dingen in zo... twee minuten, hoor. Want ja. dat heet nou juist in die flow komen. Ja. Ja. En dat heeft heel erg te maken met iets dat je zo ontzettend graag doet, dat daar heel veel voor mag wijken. Ja. Gewoon omdat dat je zoveel lol en plezier geeft in je leven daar. En, de, en ja, dat is waar het leven om gaat. Dat blijf ik maar ja, En je maar bent roken. nooit aan het werk, want je bent aan het doen nee. wat je leuk vindt. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja. We zijn alweer aan het eind van het programma ongeveer. Dit was het eind ongeveer van Inspiratieradio. Louisa Perijn dit was een geweldige gast. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Nou dankjewel, ik vond het geweldig leuk. Ik heb de sfeer van afgelopen donderdag toen ik jou voor het eerst heb leren kennen. Weer meegemaakt. Weer de sprankelende persoonlijkheid. Dankjewel. We moeten toch denk ik met Inspiratieradio naar Inspiratie TV, Want ja, onthouden de mensen <laughs> toch hele mooie dingen. Nou, en dan kan het niet. Op. Nou, oh. <laughs> niet op. In de slachtofferrol, ook even Mario. Uh, lieve Mario, jij ook bedankt voor je aanwezigheid, voor de Mario vragen en voor het zijn wie je bent. En natuurlijk Rob voor je prachtige uh, ja muziek inbreng. Ja nou, graag. De muziekkeuze ook buiten de muziekstukken dan die uh, iets, iets blijven Lisa, hangen. Die, die Lisa, uh, ja. Je kan altijd terugluisteren. Oké. Okay. Uh, ja, de volgende uitzending is op zondag 4 maart en die wordt dan eigenlijk weer door mij gepresenteerd. De gast is dan Peter Saarloos. Peter is uh, astroloog en uitgever van Hayeva-uitgeverijen. Uh, die man maakt prachtige boeken. Via hem ben ik eigenlijk terechtgekomen bij Jeanette Crowley. En Jeanette Crowley is de vrouw van de Adelaar en de Condor. Heb ik uit Amerika mogen halen voor een lezing voor Ananda. Een jaar geleden. En 9 mei, lief luisteraars, komt ze weer. Doet ze Europa, zoals die Amerikanen dat zo mooi yep. noemen. Dan komt ze weer langs en dan doet ze weer een lezing en reading. 9 mei. 9 mei in Haarlem. Uh, de uitzending met Peter Saarloos die wordt uh, op dezelfde op de vaste tijd van onze uitzending gedaan, van 7 tot 9 s'avonds. Het onderwerp van die uitzending is astrologie en bewustzijnsgroei. Tot dan wordt deze uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald.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 we krijgen zo het nieuws en na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door Menno Beuge. Um, wij zijn Herman Harms en Mario van der Linden. En ja, we gaan nog een minuutje luisteren naar de, ja, door de tekst die uh, meegebracht is door Louisa. Uh, Louise, ga je gang. Die microfoon is voor jou. Ik wil jullie verder allemaal uh, bedanken voor het luisteren. Wij hopen dat u uh, met net zoveel plezier naar de uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Het woord is voor jou, Louise. Dankjewel. Ik heb een, uh, een gedicht uitgezocht, een Engelstalig gedicht. Uh, helaas is de schrijver onbekend, maar ik vind het er niet minder mooi om. Dus dat lees ik jullie graag voor: Het heet Hold on to Your Dream. There's a voice that calls to some of us, from somewhere deep inside, a voice that will not give us peace until at least we've tried to catch that bright elusive star, though foolish it may seem, to those not driven as we are to hold on to a dream. It's not just thoughts of fame or wealth that keep us hanging on. When others would have given up, when all but hope is gone. When sometimes even hope grows dim and casts its faintest beam, we wonder if it's worth it all to hold on to a dream. And then that voice inside of us that others cannot know tells us that our chance will come, that we must not let go. If we can only persevere, someday our star will gleam. And they'll know why we had to try to hold on to our dream.